Dus als je dit geluid van de bezem hoort, dan raak je de toon. En het is de juiste toon. Zonder rees, zonder blaam, zonder hoon, raak je de juiste toon. Ja, we zijn er even stil van. Nou, fijn. Moet je nog een horen? Dit is jouw ervaring met een spoorwegpoortje. Met de zetpaals, noem ik hem altijd. En, uh... Dus je, als je je kaartje ervoor houdt, dan, moet je, dan ben je dus aan het zeppen. Zo zie ik dat tenminste. Okay. Dat je zept. en dat die paal dus jouw toestemming geeft om verder te gaan, alleen als je de juiste toon aanslaat. Ik heb ook heel vaak in discussies dat mensen wel me gelijk geven, maar dan zeggen ze van, maar je toon bevalt me niet. Dat heb ik ook. Ken ik, ja. dat ken ik, toevallig ken ik dat heel goed, ja. Dat ja. ken ik ook. Dus dat is heel dat fijn. Dat is heel bekend voor. Hoor. Nee, maar dat is een hele fijne. fijne uh, uh, zeg maar, debat, uh, truc Om je gesprekspartner buiten werking te stellen. Want dan hoef je hoeft die niet meer te reageren op de inhoud. En dan hoef je alleen maar te zeggen. Ja, jouw toon staat me niet aan. Dus hoeven ze geen enkel argument te leggen. Nou, maar we kunnen gewoon een sequencer of zo. We kunnen we erop aansluiten. en dan klinkt die toon beter. En, uh, hoe klinkt het zo? Ja, je okay. kunt elke toon. Ja, precies, dat is ook ja, zo Het is gewoon als die mensen daar gevoelig voor zijn, Het kan. Er zijn ja. mensen die zijn hoog sensitief je weet. Mm -hmm. Ja, ik, heb, ik had een collega die had uh, hoog sensitiviteit. Toen mm -hmm. werkte in Rotterdam. En dan hadden we dus, was het zomer, was volop zomer, we werkte daar midden in de stad. Ja, was het natuurlijk heet. Er ging raam open. ging het raam open. Ik denk moet je een beetje frisse lucht. Nou ja, voor zover dan, in Rotterdam. Maar toen werd ze helemaal hyper. Ze kon niet meer normaal praten. En ze zegt, en ik begrijp maar niet waarom. Ze zegt, wat is er aan de hand? Ja, ik snap niet dat je zo kon praten. Met die herrie de hele tijd. En ik had, het was mij helemaal niet opgevallen, die herrie. Maar zij kon niet meer uh, zeg maar goed, uh, goed praten. Als ze dat uh, lawaai hoorde de hele tijd. Sommige mensen kunnen dan niet slaan dan op tilt. Bij uh, concerten heb je dat ook de eerste keren... Een punkconcert had ik een vriendin meegenomen en na 1, 2, 3 tonen kon niks meer. Ze was 5. stijf. Wat voor een concert was het? Nou, een punkconcert. Hè? En ze dachten dat we met elkaar aan het vechten waren, maar we waren aan het dansen. Poco, <lacht> we. Toen ik doe me denken ja, aan een verhaal wat mijn vader me ooit vertelde. Dat ik een klein baby was, dat, we ooit naar, dat er ook een camping, een optreden was. En toen we naar de muziek toegingen... Verstijfde ik helemaal als baby, dat ik bijna zeg maar blauw, zij dus dacht dat gaat niet goed, weg met die baby, baby, maar eigenlijk vond ik het gewoon zo leuk zeg maar, dat ik gewoon stopte met ademhalen en zo erin ging in de muziek, dat je vergeet adem te halen, dat je vergeet adem te halen, ja ja, als je zo geboeid bent, ja. door wat je hoort, ja, dat Blijkbaar. je erin opgaat, ja, het ja. gaat zover dat je vergeet te ademen, ja, want je denkt, je denkt dat je dat je levensadem uit de muziek kan halen. Ik weet niet of ik zo ver kon op dat moment. <lacht> <maar>. <lacht> Als ik dat had kunnen doen, dan vind ik dat wel een nou, mooie ik had gedachte. Ik moest ook een keertje optreden bij een zoveeljarig huwelijksfeest. En dat uh, was heel lastig. En jij optreden bij een zoveeljarig huwelijksfeest? Ja. Een collega van mij had gehoord dat ik muziek maakte. Ah, Oké, okay. nee, maar die wist verder van niks. Nee. Ah, Oké, okay. nee, dat is goed, goed om te horen. Nee, maar we hadden akoestische set. Hè. Dus we okay. hadden akoestische gitaren en zo. En geen drumstel, maar zo'n zo zo vierkante doos. Een doos. Ja. Zo'n karton. Als ritme-instrument. Ja. Maar het was heel moeilijk natuurlijk om contact te krijgen met die mensen. Ze waren hele eenvoudige mensen. Die waren gewoon gezellig aan het feesten. En wij, en wij kwamen daar ondertussen En ik kreeg... Dus het was zo lastig om, om contact te krijgen met het publiek. Maar het was een heel klein meisje. En dat het het dingetje. Dus die hmm. kwam naar mij toe lopen. En die stond zo bewegen en dansen, en die keek mij heel gefixeerd naar dat, dat ritme dingetje, toen gaf ik hem mijn haar. Toen ging ze lekker meedoen. Nou, toen kwam de moeder erbij en zo groeide de groep aan, zal ik maar zeggen. Maar ik heb contact gelegd met het publiek door dat, door dat kleine meisje van een jaar van een half. Als dat niet was gebeurd, was de vorm gewoon niet overgeslagen. En dan zit je helemaal stijf. Was maar dat is juist mooi, man. Als de vorm niet overslaat... Nee. <laughs> ai, ai, ai, ai, ai. Nee, je verhaal en dan de vonken die dan juist overslaan. Ja. ja en dat door zo'n dus klein kind. Een klein kind eigenlijk het contact met. Nee, door zo'n klein kind. Ja. Denk, je moet wel even weten, hij vertelt alleen maar verhalen over zichzelf. Hè? Ja, zijn er nog andere verhalen? <laughs> ik denk, ik, ja. Jij denkt dat kind van anderhalf, dat dat een klein kind is? Nee. Nee. Zo zijn. Breathe a little more. Either way, becoming cold normally. Come play something. Hey ho, oh, wait for it now. Compliment me on my behavior this evening. I also want to be liked by everyone, just like you, just like. More. try not to think too much now, oh try not, hey now, hey now, say hello to everyone you see, it's a busy day, it's a busy helemaal vergeten iedereen voor te stellen. Want sommige mensen denken dat Hans ineens... Uh... Uh, Janneke zit naast mij. Oké. Okay. Hallo. Uh, die... uh, Jaap. Ik ben Jaap, Jaap ja. Die redt het over zichzelf praat. Okay. Heb ik ook al een keer verteld, dat was ook mooi. Toen werkte ik op een, uh, in een kantoorgebouw. En toen zat ik op de vijftiende op verdieping... Zo'n kantoorgebouw waar ik geen raam over kon doen, weet je wel. Hmm. En toen zat ik daar, een enorm kantoor en een echt spectaculair uitzicht, echt heel erg mooi. En toen zat ik naar buiten te kijken en toen zag ik zo'n klein zwart vogeltje, een musje of een spreeuw of zo, die kan het niet zo goed uit elkaar houden. En die was de hele tijd voor het raam op fladderen. hele voor het raam, dan zag ik weer naar nou beneden zakken fladderen. En dan, en dan was hij weer aan, ja, dat ging gewoon allemaal niet zo goed, maar hij bleef maar voor mijn raam fladderen, dat begreep ik niet. Hij kon nergens zitten, want het is zo'n glad gebouw. Hij kon nergens zitten. En toen liep ik er naartoe naar het raam. Toen keek ik naar buiten. Het was onder, die vogel, onder dat vogeltje, vloog een hele grote roofvogel. Daaronder. En die bleef maar de hele tijd te onder vliegen. En telkens de musje dan, of weet ik veel wat, het was weer naar beneden zag. Toen kwam hij er weer aan. Hij weer paniek, weer naar boven, weet je wel. En op een gegeven moment, ja, toen was het musje moe. En toen het, moest hij zo voet naar beneden. Nou, klaar was die. Datzelfde zag ik op de waddes. Hè? Drie grote zilvermeeuwen zaten achter een lijsterachtige vogel aan. En die had al waarschijnlijk een grote afstand boven het water gevlogen. was moe. En ze joegen hem steeds weer van het land af, zeg maar. Na een tijdje was hij moe en ik had mijn verrekijkend bij me. er komt een meeuw aan. Hoppa. Ja, gemeen is dat, hè? Nee, dat is de natuur. Oh. Dat is niet gemeen. Nee. Er is geen slecht en goed in de natuur, denk ik. Uh, ik denk dat het is zoals het hoort te zijn, ja, ja. daar zo. en zo. Tsunami en ook toch wel slecht, hoor. Eh... Uh voor ons dat valt ja, ja maar, zijn maar dan voor, dan de, voor de aarde misschien juist hartstikke goed weet je nee ook. we zijn geen natuur wij zijn cultuur geen natuur als er iets uit balans nee, wij is zijn ook natuur, hoor. als er iets uit balans hmm. is dan zorgt de natuur vaak weer dat het in balans komt ja. en soms duurt dat even maar uiteindelijk uh, komt alles wel weer goed met of zonder mensen uiteindelijk hmm. oké okay, ik zou ook wel een slokje uh, willen proberen het ja, is dus, lekker hoor. Is nog koud. Ja, zeker. Dat uh, doet me koud. denken aan een ja. Oh, ja. ja, en dan mixen met. Het, of sinaasappelsap is best lekker. Ja? Yes. Of met water, zodat het iets. Uh... Ja, net als whisky eigenlijk. Mm. Heb je dat ook, hè? komt de smaak eigenlijk net wat meer los. Ja, maar dit is beter of? voor je maag. Ja. maag. Hoe zou je maag. het Ik ken het. Mm. Zo, dit is lekker. Ja? ja lekker, uh... Appetizer. Een soort uh, vegetarisch anijsblokje. Ja, precies. Ja, gespiced, yeah. gespiced anijs. Ken je nog van die oude met, uh, blokjes? Yeah. In zo'n gele verpakking ofzo is dat ook? Oh, yeah. met uh, melk bedoel jij? Ja, ja, ja. ja. Okay. Anijsmelk. Daar yeah. ben je rustig van toch? En het is goed voor je maag. een even melk met honing, een beetje, een beetje rustig. Ja, het is bij mij allemaal nooit echt goed gelukt, maar... Nee, nee, je bent nee, nergens rustig van geworden. Nee, ik heb namelijk een soort uh, rare beweging. Ik begin ergens zo uh, echt te leven, begin ik pas om een uur of één of zo. En dan gaat het steeds harder en steeds harder. Net zo leuk dat ik niet meer kan, en dan boem. Zo gaat het dan. en één keer klaar. Ja. ja. Ja, dat heb ik ook wel eigenlijk. Dus vlak voor het slapen gaan heb ik eigenlijk mijn hoogste productiviteit, ja. mijn energie, mijn... Nou, oh, ik heb soms al minder in de nacht. <laughs> Daar word je voor wakker? Dan word ik van wakker. Dan gaat het zo hard. Ik <laughs> ja. Ja. krijg dat ook een geniaal op? idee. Ja. Nee, ik droom, ik droom ook echt nou ja, van die dingen die ik droom. Dan, dan blijf ik er wel drie dagen over nadenken of zo. Nee. Heel gek is dat. Maar laatst droomde ik, dat was wel heel, daar was ik echt wel echt ontzettend uh, verguld mee. Toen droomde ik dat ik superman was. Dat was echt een hele gave droom. En ik weet nog vooral het gevoel hè, van rechtvaardigheid. Dat het terecht was dat ik superman Super... was. <oko> dat was heel terecht. Dat voelde heel terecht. <macht> nou, Hans. Nou, <laughs> Ik heb wel eens dromen gehad dat ik kon vliegen, had jij dat ook? Ja, ja, heb ik ook wel, heb ik ook wel, ja, ja. De vooral dan ben ik, ben ik, ben ik, sta ik ergens op een pleintje, schoolpleintje en dan zegt iemand tegen mij van, uh, dan zeg ik, ik kan vliegen. Hij, zegt, hij doet het normaal joh. Zeker, kan ik wel vliegen. Dan sta ik gewoon zo, kan ik vliegen. wij vliegen kan hij ik doe zo op. En dan doe ik zo een halve meter boven de grond. Uit. <coughs> dan zeg ik niks meer. Dus dat kan echt? Ja. Want ja. je hebt het gezien. Meegemaakt. Ik ben echt stuk aan ja. het vliegen en dan moet ik ook echt mijn armen zwoegen om in de lucht. Dat is grappig, want als ik vlieg dan moet ik altijd met mijn benen een soort nee. van water trappen. Ik ben geen voor twee. ik Al, ben van tweeën, ik ben gewoon superman stijl Ben ik gewoon. je oh, bent gewoon Superman? Ja, ik... zo vier ik. Nou, nog een met, keer nou, ik, nou heb ik heb wel eens gehoord van iemand die had ook dromen dat hij vloog, maar dan vloog hij als het ware zittend. Oh ja, ook mooi. Ja, maar ik vlieg altijd. Ja, ja. als een vogel zeg maar. Ja. Of zoiets. Ja. Maar het nadeel van waarom wij dus bijna nooit meer Superman zien is omdat er een gebrek is aan telefooncellen en zo. Ja. Dus Dr. Who ja, ja, heeft ook, daar ook een probleem. Telefooncel is een museumstuk museum, uh, geworden. Ja, we hadden nog twee of drie of zo in Nederland. Ja. Ik weet ik was laatst in Portugal, ook ergens midden op een plein. Als ze dan één telefoon zou laten staan, gewoon op uit nostalgische overwegingen. Je hebt gelijk gebeld. Ja, ik weet. Nee, ik heb niet gebeld. nee. nee. Oh, ik ben er wel even ingestaan. Oh, man, een hele toeristische ervaring. Nee, dan ik helemaal niet volgen. op het idee ja. dat moet je bellen dan. Nee, ik je hebt eigenlijk gewoon... nooit nodig een telefoon. Maar je weet ook niet wat voor nummer je dan moet rijden naar buiten. Ja, je eigen nummer. Ja, maar dan moet je ook iets, een, een, een, een landnummer ervoor doen en dat soort dingen. Ja, nee, maar het gaat heel ingewikkeld. dan moet je telefoon. Dat was ook. Vroeger kon je muntjes in de telefoon gooien en dan kon ja. je bellen. Heb je dat nog meegemaakt ja Ja, zeker. Daarna kreeg je telefoonkaarten. Ken je dat nog? Je moest je telefoonkaart in de machine steken voordat je kon bellen. Ja. En daarna ja, was het gewoon in één keer ouds. Telefoon. Ja. Toen had iedereen zijn eigen telefooncel bij zich. Ja, Zo ja en nog meer. Je kan nooit gewoon... meer chippen bij een telefooncel. Chippen? Chippen. Oh, met de chipkaart bedoel je? Ja. Oh, ja, dat, dat, is ook, dat is ook weg, de chipkaart bestaat ook niet meer. Je hebt nou contactloos betalen, radiografisch. Net als met die zetpaal. Ja, maar ik gebruik dat niet hoor, dat, uh, dat contactloos betalen. Gebruik jij dat? Nou, ik had, ik had, in het begin had ik wel protest nog, toen had ik dus de bank gebeld. als mijn kaart opgestuurd. Als die kaart in de portemonnee zit en je ogen voor die zetpaal... Dan zegt hij, ja, je, u mag maar één uh, OV-kaart aanbieden. Ik zei: nou wat, er zit toch niet nog, nog een OV-kaart in? Toen bleek dat het een pasje van de bank ook een radiografisch uh, signaal uh, uitzond, blijkbaar. Ja. En toen heb ik de bank gebeld, ze zei, wat is dit voor zooi. Ik hoef helemaal niet contactloos te betalen. Ik zei, oh, dan we geen probleem meneer, ze stuurt ze, ze mij een pasje op zonder, zonder uh, contactloos betalen. Dat ja, heb ik ook. Dan moet je wel speciaal vragen. Ja, wel, maar ja. het contactloos betalen is ook heel grappig, want als je dat uh, een stuk of acht, negen keer doet of zo, dan moet je op een gegeven moment bij de volgende keer als je dat weer wil, dan werkt het niet. Dan moet je weer bevestigen ja. dat jij wel echt diegene bent die dat Ja, Je ja, ja. is ja, het maximum op. Je kan niet gewoon maar 20 euro of zo. Volgens mij kun je drie keer 25 euro op een dag doen. Ja. ja. Heb jij dat, Hans? Contactloos uh, betalen? Ik heb er nog nooit gebruik van gemaakt. Dat kan niet. Ik was te laat met uh, um, zeg maar weigeren. Want ik kreeg in één keer ook zo'n kaart opgestuurd met zo'n ja. contactloos betalen. Dus dacht ik, nou, dat ga ik niet gebruiken. Hè? Ja, gewoon, ik weet niet, conservatief er tegenin of zo. Ik weet ja. niet waar het vandaan komt. En dan toch. Nee, dan doe je het gewoon. eerst tegen verandering. En dan, dan wil je zeg maar, <lacht> maar gewoon pinnen en dan is het al gebeurd. Ja. Dan heb je ook al dan heeft, heb je dan ook heb contactloos je ja. betaald. Maar het kan ook als ik. En toen was ik al om. <coughs> ja. Als ik met mijn apparaatje langsloop, dan uh, pin ik gewoon bij jou. Met jouw goedkeuring. Als ik langsloop. Ja. 20 ja. euro. Nee, precies. Daarom was ik er tegen. En als je dus gewoon door de stad gaat lopen met een apparaatje in je zak, mm -hmm. dan heb je ongelooflijk veel uh, euro's. Aan het einde van Ja, dat denk ik ook. Ja. En dan wordt aan jou nooit gevraagd: met je apparaatje, wie bent u en hoe lang, wat bent u ermee? Ja. En 75 euro op een dag is niet niks. Oh, meer. Waarom denk je dat al die bedelaars uh, hier in de stad zitten? Met zo'n houding, van zo uh, weet ik wat. Er lopen continu gasten heen en weer. Want iedereen die kijkt even, die doet iets, die beweegt ergens naar, die houdt zijn hand op zijn korte mee, die doet iets. En dan uh, lopen ze langs. Heel dicht langs. Ze halen niks uit je jas uit. Maar wel gek. Daar leven die mensen van. Ik denk dat ik het leuker vind om daarin nog naïef te zijn, ja, ik <laughs> ook even. Being naïve sometimes the best things in the world not think about it all no just go with the flow en. Being naive Takes no effort Takes so much more effort To think about it all Oh, just I feel now Oh, just Let it be what you say Oh, You can lay it down with me, you can trust me I'd like to trust the world now As they say, you can walk a million miles, you can cross a million oceans, but they will never cross you, no. Dream on, little girl, you still have that little child in you. I think like them, it's easier, it's easier. Just live easy, just live by, just live by Oh, just live easy, just live by, just live easy Easy living what we want to, what we want to, what do we want to in life I like to be naive. I like to be easy going, easy thinking, not think about anything at all. No, no. Naive. of? Uh... Die lach is liever van mijn gezicht af te halen. <laughs> nee, maar wel plezier. Nou, wel ja, plezier. Ik, Hans is altijd degene die de. Maar, maar altijd ik heb weer een beetje op het juiste. Met de voeten op de grond. Ik, ik ben meestal, meestal dat ik als ik anderen hoor spelen en zelf niet uh, spelen. Ja, maar Hans ben nou ook een beetje euforisch samen met mij, man. Nee, maar zoiets kun je niet dwingen, Roes. Okay. Zoiets <laughs> Maar Hoe <laughs> kom... zie jij het leven dan? Uh, <laughs> vertel. Door mijn eigen man. Een venster. Oké, okay, laat horen. Je eigen venster. Ik ik mijn eigen venster laat, La laat je eigen venster open. Stop. Nou, wacht even. Het applausbandje. Echt, hè? Heeft iemand oh, het applausbandje? Nee, we kunnen niet. hem wel gewoon niet. creëren. Uh, dat moeten we even doen dan. Uh, kom op, uh. applaus. Ja, gewoon ontzettend. Ja, Hans. Dan heb ik nou gewoon geen spontaan applaus. Dan heb ik liever geen applaus. Dan vind ik de stilte ook. Dan doe je er nog eentje en dan gaan we er gewoon direct bovenop. We, nee, we klappen we zelfs halverwege. De intentie als je eventuele... was er echt. Ja. Het gevoel was daar echt. Het was, was een maar Je hebt ook gewoon regisseurs nodig. Je hebt niet zomaar, zomaar applaus. Wij we, we, we weten ook hier de, de normen en waarden niet. Dus die moeten ons er doorheen leiden. Leiden vooral ook. Ja. De lange ei. niet lager op die keuken. Nee, maar ik krijg gewoon hout. Uh... Ja, maar ik heb, uh, hier ligt een kussentje. Ja, en deze stoel, zo, uh, deze stoel. Die ga ik zo gebruiken. Ja, ja, ik mag ja. ook de stoel wisselen enzo. Ja, ja, zeg het maar. Er ligt ook nog uh, een kussentje onder die bas. Er ligt een bas op een kussentje. Druk, een gitaar op een Ja, nou ja, dat hoort ook eigenlijk zo. Zullen, ja, we, wij even, leiden en, uh... zullen we het er even over hebben? Waarom krijg je het eigenlijk niet? Kom, je dat ik een beetje stuim. Het is ook de tijd van het jaar. Ja. Denk je die ook... Ik heb er iets van Dan zing ik dan gelijk vanaf het begin mee. Dan zing ik de tweede stem. Ja? Ik heb geen idee. maar we kunnen. Gewoon Hans, doen. je moet je wel stil houden. Oké. Dan ben ik soms ook heel goed. And as the captain speaks <coughs> We're gonna oh leave I'm thinking, thinking to, to myself, myself. How can a city become second-hand, all the travels I take, all the rules I break. It's a wild celebration of crazy love, tranquility, and turmoil. Is this what you wanted? I just let my best friend kill for silver. Up a tree And run run, run run, run Is this, Is this what you want? want me? I, I just let, let my best friend Kill for silver Up a tree And run Up a tree Captain Speed We're gonna land Ooh, We're gonna land I'm thinking to myself I'm thinking to myself How can a city see? become second, second hand All we're the people My best friend, good for silver. silver. Een doemliedje. liedje. Ja, even iets doen met Iets doen Ja, dit is het moment. Oh. Ik kan, kan me herinneren. Ja, de, eigenlijk. Als je, als je kijkt ja, naar de basis is altijd doen, weet je wel. De basis is sowieso doen. En dan gaan wij een doem scenario. You deceive me 'cause I am so naive. Doen of niet? Het is eigenlijk meer verdrietig. Heel verdrietig, hè? Het was ja. ontzettend verdrietig. Ik, ik zal de traantjes even. Guus huilde zichzelf ja. binnenste buiten. Ja, ik zag het wegvinken. Ja. Ik zag het en het hoorde het, ook. het hoorde het ook. Nou, zo hoort het ook. Dat was eigenlijk mijn inspiratie die laatste nieuwe order. Die bassist die speelde melodieën op zijn bas. Dat vond ik zo mooi en dit kan je misschien nog wel zo. Tuurlijk ken ik dat. gegeven maar folk werd doen punk ja maar het is folk. ja het is folk. het is folk. dit kan in, in iedere Irish pub kan dit ja. denk het ook jongens ik ga even heerlijke sokken aantrekken oh wow. wow, wauw wacht, wacht, wacht, even, wacht, even, wacht, even, wacht even wacht even wacht even wacht even mensen voor kalvervoer nee dit is heel belangrijk het is radio mensen zien dit niet hè. we moeten nee, ja. dit dus allemaal op de een of andere manier plastisch overbrengen. Ja, ik heb dus van die heerlijke badsokken. Ze zijn ook heel zacht als je erover aait en zo. En oh. het fijne is, ze zijn ook heel erg warm. Dus ik ga mijn koude schoenen inwisselen voor heerlijk warme sokken. Ja. Nou, wat heeft iemand daar nog op je hmm. Even nadenken, hoor. <laughs> nou, ik ben wel oud-hoofdkoel. Oh, ik denk hij doet een mooi waslijntje. Dan vertel ik er een leuk verhaaltje bij. of zo, weet je. Ik denk er gebeurt van alles vanavond vanavond. Maar, maar ik had overwarm. het over warme voeten. We hebben nog thuis. Over warme voeten. voeten. Oké, okay. wacht even. Hou het hoofd koel. Het hoofd koel. De voeten warm. Vul altijd met mate uw darm. Hou het deurtje van achter goed open. En laat de dokter naar de bliksem lopen. Dat is... Uh... Oud-Hollandse wijsheid. Dus dat is een soort stairway to heaven, maar dan voor artsen? Maar dan praktisch. Hoofd koel, voeten warm. Oké. Okay. Ja, nee, maar. Ik heb het begrepen. Ja. Hé, nee, maar dit is geen gemiddelde oezootje. Mm. Mm. Toevallig. Dat je niet door hè? Ja, is die al uh, aangelengd als het ware, of is die echt... Nijsmacht? Nee, nee, is echt gewoon... Uh, Hoeveel procent vast dat ook? dit nou, sma smaakt na water, met een nasmaak, want alsof je melk met uh, anijs gedronken hebt. Ja, je kan het ook in de melk gooien, hoor. Nee. Heb Volgens je melk? Kun je het nee. nee. Nee. Dat is dan nou wel met... jammer. <laughs> hey, hey, uh... In de tomatensap lijkt me niks. Ja, maar warme ja, melk heeft niet, een he? bijzonder effect ja, je op mensen, hè? He? weet het niet. Je kan het gewoon uitproberen, Hans. Zou jij het uitproberen? Tomatensap nee. met uh, oezo? Nee. Nee, ja, ik wel, hoor. Nou, die anijsmaak past op zich wel bij de tomaat, zoals jullie uh, kunnen. Nou. Ja. net als bijvoorbeeld... Ik heb op een gegeven moment ook... Wat ik dus heel lekker vind ruiken, zijn stiekem... Is kattenvoedsel... Hebben we hebben er wel eens als je zo'n blikje opentrekt voor je katten, dat je denkt, nou, dat ruikt ja, eigenlijk best wel lekker. Nou, ik gewoon niet naar... de <laughs> nou, eigenlijk. Het de ruikt naar smeerleverworst en ook naar paté. Zo'n ja, hele precies. goede paté, die ruikt gewoon naar kattenvoeren. Nou, er ja, zit dus... geen zout in, hè? Maar je kan het wel heel goed eten. Ik heb er niks van. Ja, het grappige is, ik heb ook, het op een gegeven moment... Ik dus ken deze... ook wel mensen die het eten. Nee, nee ook, maar het is ik ook heb dus, het wet vastgesteld, het moet gekeurd zijn voor menselijke consumptie. Ja? ja? Alle nou, dierenvoeren kijken. Ja, nou, dus dat is leuk, af, want ik heb dat staan dus staan gedaan. Erachter. Ik heb He? dus op een gegeven moment gedacht. Gewakkere, dit... geroosterd. Nee, ik heb het gewoon uit het blikje, net zoals de kat het eet. Hè? Want dan plaats je je echt even in die kat. Ik heb, dacht, ik koop ja, ook verschillende. Ook oh, dat heb ik al eens gemerkt. <laughs> ah, dankjewel. Zullen we dit onderwerp even passeren? <laughs> maar je hebt ook hele luxe blikjes. Nou, eerlijk is dus eerlijk, ja, heel duur, heel duur ik vond wiskas dus het lekkerste. En ik moet eerlijk Zeker. zeggen dat ik het ook echt Weet je best wat wel heel lekker vond. Kan tegenwoordig ook niet meer. Eendagskuikens, dus die werden dan vergast, maar de haantjes, die werden vergast. Nou, het gelijke dus wiskas, voor, viskast, voor, haantjes, haantjes, haantjes, nou, het voor, voor twee gehuldes, ja. kon je het de haarde uh, brokjes, de zachte brokjes, de, nee. de patee En de zakjes van die zachte brokjes en van die gelei. Ja, maar knippen. Ja, want, snoepjes uit. Als je ze maar het gekke vat, is dus, ik vond het lekker, gek. maar je ze door omdat de het kat is. is, heb ik het niet opgegeten, want het hele nog steeds kat ervoor. Nee, snoep, je kan het gewoon eten. Ja, je, je kan het dus gewoon eten. Ik vond het echt wel cool. Soms moet je gewoon dingen proberen. De zijn bejaarden die maken er goulash van. Klinkt goed. Ja, Je komt gewoon één paprika, één ui. En een halfteentje knoflook en dan uh, erin en een, beetje... een hoop uh, van die tomaatprut erbij en dan uh, doe je gewoon net alsof het goulash is. En, uh, ja. Ik zou nog dichter stellen. Wacht even, er is applaus. Er wordt meegejoeld. Wordt het ook gehoord aan de andere kant? Ja, dat kan. Ja. Oh, jij kan daar zien of het opgenomen wordt? Ja, ik kan ook zien of het uh, dat het... opgenomen, hand... Nee, ja, ik bedoel, ja, in de zin, ik bedoel de ons, mensen he? buiten. De mensen buiten. Oh, okay. Die worden opgenomen zometeen. Ja. Oké. Okay. Nou, nee, ik nee, denk dan dat dan... het vrije eh, informatievergaring is, dat het wel mag. Het mag. Ja. Voor de beeldvorming? Nou ja, maar tot in Nieuw-Zeeland. mag ik gewoon overnemen. Oh, sorry. Ja. Tot in Nieuw-Zeeland horen ze een klok die niet klopt. Een klok. Weet je, ik had laatst wat ik overwezen zo'n klok. Nee, die klok is weg. Ik leef in een tijd. Wacht even, ogenblikje, ogenblikje. Was zit er gisteren nog? De klok? de klok. De klok. De klok. De klok is er altijd geweest, maar het is nooit mijn ding geweest. Op het moment dat ik een klok hoor, denk ik, oh, daar is de tijd. En de tijd. En de tijd. En de tijd. En de tijd. Ik kan op zo'n moment nergens meer aan denken. Ik hoor alleen maar de tijd aan mij voorbij gaan. En ik, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar, maar als de tijd aan je voorbij gaat, dan maak je er eigenlijk weinig van mee. En ik hoor er alleen maar... het hield niet op. Het ging maar door. Ik, ik wist niet hoe ik het zou kunnen stoppen. En uiteindelijk hoorde ik in mijn ene oor wat ik in mijn andere oor nooit had kunnen stoppen. Ik hoorde het verhaal van hoe de tijd ooit ontstaan is. En de tijd is ontstaan in de tijd van... Oh nee, dat kijk Nou ja, vanuit hier gezien natuurlijk... Nou, het is een beetje ingewikkeld, maar... Als je het over de tijd hebt, vanuit het moment dat er nog geen tijd was... is het heel moeilijk om dat tijdstip te bepalen. Maar het, het was toen. Het was ooit. Het was eigenlijk... in het verleden. Maar uiteindelijk is tijd er nu nog. En dus is het heden en het heden is altijd. De tijd is een gedragen stroom. Tijd stromend als een rivier naar de zee. Vreugde en plezier zijn alle twee kinderen van de tijd die ons scheidt van de werkelijkheid. Hij zei scheid. Scheid. scheidt. Scheid. Met een zin Eén van uit elkaar houden. Met één ding. De scheid. Tijd. Jou, ik heb ook zo over tijd dat ging zo de gedragen stroom van de de gedragen toon de gedragen toon van de aanhoudende stroom die verstilling brengt en troost een tijd kan reizen in jouw bewustzijn het immer durende nu, je hectisch leven niet meer dan een koffiemoment. En nederigheid, nederigheid is de ware voorwaarde voor grootheid. Nederigheid. Maar je hebt er niks aan als je niet met grootheid kan doen. Ja, je moet groot leven, maar nederig zijn. Ja, dat is een mooie... Dat geeft de spanning goed aan, Guus. Dat is hem. Maar jij maakt dus iedere keer, je propje je sigaretten ergens vol. Ja, dat ben ik. Maar, maar hoe maakt die sigaretten dan leeg? Meestal uh, door gewoon heel hard eraan te... Sukken. Sukken, ja. als het zegt, beter als een man het zegt. Ik vind het heel fijn als dat je, je me aanveelt. Dat is als een man het zegt. Dat kan mannen man zeggen. Maar ik moet he heel eerlijk zeggen dat ik op dit moment zo erg bezig ben met de muziek en alles wat hier gebeurt. Dat mijn sigaret helemaal niet opgaat aan het gebeuren. Sukken. Sukken, <laughs> Maar uit zichzelf. Wauw. Oh ja, inderdaad. Ja, ik had net een aangezien. Mijn sigaret ja, weg. leeft een heel eigen leven. Af en toe. Ik moet zeggen, de heb je hoeker. Nou, vertel, vertel, je vertel, vertel, vertel, vertel, hè? ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. Vertel het verhaal van je sigaret en het eigen leven. Schrijf je ook tekst in het Nederlands? Soms. Oh, wat leuk, oh, wat leuk, oh, wat leuk. Heb je ook iets in het Nederlands? Heb je ook iets in het Nederlands? Ja, doen we dan, doen we dan ik wil in het Nederlands, in het Nederlands. In het ja, dat, dat Nederlands. is goed, ik doe maar geen goed. hazes. Geen hazes. Dus ik improviseer alleen maar. Kinderen voor kinderen. Hm? Ik improviseer dus. Als we zo meteen weer een liedje gaan doen, kan ik best wel wat liedje zo wa wa, wa, wa, waanzinnig gedroomd. Met mijn kaka, kaka, -ka -ka -ka. op de stroom. Iedereen zei, hou je van mij. Wa, waanzinnig, maar heerlijk gedroomd. Ja, nou, dat is dus mijn achtergrond. Ja. <coughs> je bent niet wijs. Ja. Wou dat dat een titel van een liedje Ja, je moet je ja? eigenlijk beginnen. En dan vroeger, hoe beter. Ja, maar, dat. Maar dan wil ik het helemaal horen. Wat wil je horen? Als dat je achtergrond is, dan wil ik, dat, dat wil ik horen. Mijn achtergrond? Dat is voor lichaam. Nou, ik heb één liedje uiteindelijk zelf gedaan, maar dat kent niemand. Oh, dat vind ik leuk, dat vind ik leuk. Mensen, allemaal, alsjeblieft, neem dit op. Dit is een moment. Ja, dit dus krijgen we. Wat we nu te horen krijgen, kent niemand. Is uniek. Moet ik het zelf ook nog wel herinneren. Wacht even, de, de herinneringen komen. Oh ja, ik heb ook een techniek De techniek tijd een staat, staat, een staat stil. nooit stil. Maar zo komen er dromen. En dan zie je alles wat je maar wil. <lacht> De ja. tijd staat nooit stil. En als je je wilt vermenigvuldigen, dan. <lacht> dan moet nou, daar ben ik ben... ook goed in hoor. Test dus toch hier. Nee. Nee, dat is juist het, het, het trieste hier. We zijn allemaal oudere mannen. Uh, praat voor jezelf, uh, Reggie. Hey. Ja, ja, ja. <laughs> het liedje waarmee ik uiteindelijk bekend werd. Ja? Bekend werd. Oh, wacht even, wacht even. Er is hier een bekend persoon. En die is hier op Ridder Radio. Speciaal voor jullie. En ze gaat nu het hele okay, verhaal okay. vertellen. Let's go. Het liedje waarmee ik bekend werd. Met Kinderen voor Kinderen heet. Als een nieuw boven zee. Wie? Dat moet je als duidelijker een, articuleren. Een, met die... Gooi ze en of zo erin. Als een meeuw boven zee. Zo. Soms voel ik me wel eens een beetje gevangen. In de grote stad krijg ik bijna geen lucht. Uitlaatgassen en vuilnis, al die stank die blijft hangen. Het liefst sla ik dan, sla ik dan op de vlucht. Wat zou het mooi zijn te vliegen daarboven, helemaal vrij zijn, wat heerlijk is dat. Wat zou het mooi zijn, echt niet te geloven, enkel te vliegen ver weg van de stad. Als een meel boven zee vlieg ik met alle golven mee, hoog in de lucht, door de drukte gevlucht. Als een prachtige vleugels vlieg ik over de heuvels. De wind neemt me mee over land over zee. Vliegen en genieten. Alles wordt heel klein beneden mij. Te zweven voor heel even. Ik voel me vrij, zo vrij. Als een meel boven zee, vlieg ik met alle golven mee. Hoog in de lucht, voor de drukte gevlucht. Met mijn prachtige vleugels, vlieg ik over de heuvels. De wind neem me mee, over land, over zee. De wind neem me mee. De wind neem me mee. De we nemen mee. de wind neem mee. Over land over zee. Ja, hé Geert, ik heb een uh, ongelooflijk leuk uh, partijlied uh, voor je. Uh, misschien dat je. Dit gaat over een mail en zo. En uh, dit, dat, dat je dan weer dat hele. Dat oude krijgt. Dat we gewoon weer. Uh, onze tentakels uitspreiden over de wereld. Uh, Geert. Geert. Houd gaan. Ah, maar ik moest dus je? ook aan meeuwen denken die lekker op de vuilnisbelt zitten. Of gewoon bij de febo zitten te wachten ja, ja, tot mensen wat weggooien. Ja, en de winter kwam ja. uit, het, uh, uit het noordoosten. Maar toch komen er dan ook meeuwen mee. Dus die komen er van de Oostzee vandaan of zoiets ergens. Oh ja. Maar die waaien gewoon deze kant op. Ja. En nee, er zijn dit... uh, uh, vooral uh, zilvermeeuwen en kapmeeuwen die uh, overwinteren. Uh in Nederland als het Scandinavische of uh, zelfs uh, uit Rusland uh, ja, helemaal zijn. Ja, heel en uh, heel ze goed. hebben vogels gerinkt en er zijn ook soorten die iedere keer weer naar datzelfde plekje ergens in Groningen bij een meertje oh, ja, weer volk. terug. Ik hoorde laatst over hey. slecht volk. Dat ah nee, blijven. we hadden toch Slaat een importverbod. We hadden een importverbod voor Russische dingen. Ik weet het nou niet meer hoe zit het? Raadje is goed. Ja, ik heb er ook gedacht om mijn uh, bot kan mee te nemen, maar denk ja, dat is toch een warme ding. Maar nou, dit is echt lekker, Ik vind dat de Grieken ook meer gesponsord worden. Ik vind het ook lekkerder. lekker, en ik, ik ben blij dat je de Grieken sponsort. Toch, Hans? Ja, dat is oh, mooi voor die Gieken. Grieken, maar frieken. Ja. Ja. Mm -hmm. Ik heb laatst ook een gesprek met iemand. Hè. Laatst was ooit. Ja, ooit. Het ging over de dialoog. Wat is een dialoog? Een dialoog is uh, een dia die eigenlijk gefotoshopt is. Een geloogde dia. <laughs> nee, dat is gewoon een gefotoshopte dia man. Een gefotoshopt de dia is een dialoog. Een bioloog. Een bioloog. Dat zijn al die dingen die je kan kopen waarop staat bio. Oké. Okay. Dus een, een dialoog hoort, hoort thuis in het rijtje. Uh, bioloog. Alke Etnoloog. Cardioloog. Etnoloog. Etnoloog. Wat uh, heb je nog meer voor? Logo. psycholoog, Pathologen. Psychologen. Patologen. Nefrologen. Wat he? Nefrologen. Ja, dat bestaat niet. Ja, ja, nee, echt wel. Echt nee. wel. Ja, het zit hier in de echte verzinnen. Cardioloog. Nee, ja, nee Nee. nee, nee, nee, nee. Ja, je weet je wat ik wel verzin van. is een necroloog. <laughs> necroloog. Oeh. Oeh. Oeh. En die heeft verstand van... Ting Ting. Ja, je weet wel. Nou. <laughs> wat heeft die verstand van dan? Een, een, een necroloog? Ja? Vraag jij mij? Ja. Dus echt nou ja, glibberen en glijden, op een uh, hele soepele manier. Een en necro is analog. natuurlijk... Heel je ook dood, gaat weef, Een analoog. Ja, ja. analoog heb je ook nog. Oh ja. Oh, <tieft aan> ja. <van. tieft> nee, dat vind ik wel een, een luchtig onderwerp. Analoog aan de bioloog. Bioloog. <tieft> ja, nou ja, een necroloog. Een dialoog. Ik, ik heb altijd, ik heb, als je het opzoekt in het woordboek. Het zijn twee woorden, het is Grieks ook. daar kan ik op: Dialoog is Grieks, zonder de Grieken. Dat je dus een gesprek kan hebben. Je kan... Een monoloog hebben, dan, je, dan mm -hmm. lul je iemand plat. Ja. Ja, dat is ook, ook een goede gesprekstechniek. Maar vooral als je <clears throat> geen zin hebt om een ander aan het woord te laten, is een monoloog heel geschikt. Maar je hebt ook een dialoog, dan laat je de ander ook aan het woord. En dan bij voorkeur ook in een, in een laten we zeggen, evenwicht, op een evenwichtige manier. Ja, dus in de zin van dat je de ander aan het woord laat en dan zeg jij weer wat. Een gesprek. Dus je luistert naar elkaar. Ja, maar je, nou, nee, maar je dat praat... Dat hoeft niet. Nee, nou ja, als je maar <lacht> beurt praat. Ik ah. weet niet of je ook nog iets uit moet wisselen. Maar het gaat er vooral om dat je beurt praat. Niet dat je dus de hele tijd een, een monoloog... Wat zeg wil. je nou? Maar hij is gewoon de het praten. Ja, nee, te... nee, maar gewoon, Hans, dat, dat, nou je, dat, je, dat, dat, dat je het begrijpt gewoon... Een dit dat is een dat een het monoloog. heel moeilijk te vol Ja, nou niet meer. Is gewoon nu, het lijkt op ja, dialoog. Is ingewikkeld. Als je beurt praat, is het een dialoog. Als je door elkaar heen praat... Ja, maar dat is gewoon... Hoe heet het dan als je door elkaar heen praat? Want... Dat is een ingewikkelde radio. Een chaosloog. Een chaosloog. <lacht> een <gaoloog. lacht> een Wauw man. Wauw. Onze chaos. Chaosloog. Ja, <lacht> nou ik eh, ben dus eh, de gaoloog in kwestie. Eh, en ik eh, ken er ook niks aan doen. mooi het... Eh, Probleem legt dus eigenlijk bij altijd de anderen. Want als je het probleem niet ergens anders legt als bij jezelf, dan heb je zelf problemen. En dat ken je natuurlijk niet, want da daar word je heel moe van en is heel vervelend. Hè? Dus je kunt maar beter zeggen dat je buurman het gedaan hebt, of je buurvrouw, of je overbuurvrouw. Of, of iemand die je helemaal niet eens kent, maar, maar, maar dat het altijd heel ingewikkeld gehouden wordt, omdat jij het nooit gedaan hebt. Want de schuld is altijd aan een ander. En nooit aan jou. Onthoud dat, hè. Dat is dus de meditatieve oefening voor vanavond, hè. Ik ga er allemaal even lekker voor onderuit zitten. Ik zit hier helemaal in de wieg. Dus... Wie rookt en wie rookt niet, he? dat is de vraag dan, zal ik maar zeggen. Dus de vraag van deze avond. Je kent een koelkast winnen, hè? Dus uh, wie rookt en wie rookt niet, hè? Adem in, adem uit. En dat moet je wel heel rustig doen dan, hè? Even voor de luisteraar, aan de andere kant. Ja, jij daar. Wij hebben hier Wiro. Een mooie playborstel. En die Wiro ook. Kijk een mooie playborstel. Hier. Je hebt twee playborstels, zag ik. Doe maar raar. maar. Uh... Je zit wel helemaal door het gesprek heen. Uh... Ja, je bent op een ander level, ja. Ja, inderdaad. Ja, je <lacht> Wij zitten niet uh, op dezelfde de fiets, zeg maar. Nee, ik, zit de, <lacht> ik zit op de bodem van de wc. Dus, uh... <lacht> maar ja. ja, mag ik ook meedoen? Ja, Tuurlijk mag je meedoen. Waar gaat het over dan? Ik had het over wie rook. Wie rook. We hadden het over wie rook en. Wie rook en wie rook niet, hè? Wie rook en wie rook niet. Wie rook, ja, ik weet niet wie rook. Maar wie rookt het wel? En wie rookt het niet? Ja. Maar het ligt ook aan wat je dan rookt. Wie rook, ja. Wat rook. Ja. Wat wie rook, rook. en wie rook. Wie rook? wat rook. Ja. Ja. Ook? Ook? Ook rook. <laughs> ook rook. Wat rook. <laughs> ik wie ook. Rook. Rook. Hoe rook. <laughs> Waar ook, doe ik nog vager ik jong zei altijd, waar ook. Rookkaas is wie. ook kaas. Hoe wat waar wie ook. <laughs> Ja, dat is wel goed gesprek inderdaad. Veel ja. ja, ja. beter als een playbordstof. Dit is gewoon de diepgang die nodig is. Ja, ik, ik begrijp maar het. Maar ja. uiteindelijk... Is Met het... een playbordstof play lijkt me de diepgang niet zo adem. Als je uiteindelijk maar bedenkt, het is allemaal subtotaal. Sub subtotaal? -sub subtotaal. Niet totaal. Niet totaal? Subtotaal. totaal je, je weet het namelijk nooit zeker. Over de verggenen en kebab. Over de chinoepo. Over de chinoepo. Over de chinoepo. niet. de de chinoepo. Over de chinoepo. Over de chinoepo. Over de je Over de Buch naar de positie dat ik ja moet voor dat je moest ník de brood aan de zebra van de voorraad die gaat niet. dat dat niet naar de boodschop nekt voor elkaar. Want nooit je nestje kapot dat je de punt de dat mooi a is do it over again Got no one to blame He over there hey, saw you Radiant and why Let you do it all over again Do it just the same Let do it all over again no to blame. Ze zegt waar dat we gek zijn, maar het applausbandje doet maar één klap. Soothe, soothe, we wanna be, we wanna be, we wanna be on suit teleurstellen, maar dit is geen live uitzending. Dus ik, ik hoop dat jullie me een beetje kunnen vergeven. Maar dit is het beste wat ik op het ogenblik even kan, kan laten <lacht> horen. Dankjewel, Guus. Dankjewel. We zijn, wij zijn ook heel erg gechomeerd door jouw waardering. Ja. Applaus <lacht> ervan. <lacht> ja, bijna een appla applausje voor mezelf. <lacht> dat is altijd goed. Oh nee, hoe kan ik nou voor jou zelf? Ja, dat, oh, dat is dat. Is dom. Oh, wat ben ik, weer dom. En ja, maar je kan me wel mooi supporten. Ik zie dat je je fiets hebt kunnen redden van het weghalen van de, van de politie. Is dat toch nu op jouw fiets, die Ja. Dat ja. is een blauwe sticker. Die, die stond hier nog geen voor de deur. half uur, voor de deur. Oh. En toen was schijnbaar de actie. Ja. Ik heb wel ook een bon gekregen omdat ik geen licht had. Hmm. Ja, dat is echt veel. Hoeveel is dat tegenwoordig? Ja, te veel. Maar in ieder geval hmm. 60 euro minstens? Oh ja, en ik, ik Ze zag aan mij dat ik het moeilijk vond om mijn geduld te bewaren. <laughs> ik bleef wel heel beleefd hoor. Daarvan. Ik had geen paspoort bij me ofzo, geen idee. Dus ik denk ik kan wel een grote bek hebben, maar dan <laughs> nemen ze me zo mee. Maar dat is vaak zo'n beetje... Uh... Eind van de herfst, de maand, november is ja, echt is, de maand. Ja, dat zijn ja, ook klopt. vaak. Klopt. Ja. Ja. ja, maar wie heeft er nou geen tekort aan financiën in december? Ik, Daarvoor moet je gaan sparen. Ik heb, en die boetes ik, zijn best wel... Sinterklaas heeft niet zoveel... Uh, ja, dat kort. denk je hè? Nou nee, ja, die indruk heb ik wel. Ja? Nee, bij Sinterklaas lopen juist in december de tekorten enorm op. En dan kan je ook uitleggen hoe dat komt. Want hij heeft namelijk een paar kornuiten... Want pieten vind ik een raar woord, dat ken ik helemaal niet tegen. Want ik ken te veel Pieten om daar gewoon. Uh, ja, dat is discriminatie gewoon. Dus gewoon coördinaten en, en er is hopelijk niemand die coronat heet of met coronat verwant is. Ik vind het een goed woord. Ah, Oké, okay. nou dus Sint en zijn coördinaten. Oké, okay, de tijd Langzaam. Mm -hmm. Ja, de tijd gaat langzaam, hè? Cool. Nee, heel langzaam. En misschien niet sneller, dit is niet ons nee, tevreden. Zit, te te te Zit je op een ander level? Zitten wij nu Hij op dezelfde komt. fiets? Nee, kom, kom als, op. Je kan, als je kan ook heel snel tellen, en dan doe je gewoon nee, telt. Nee, nee, dubbele nee, tel. tel. Nee, ja, dus je dan kan dan dan ook. Moet luisteren, moet luisteren hoe dat is. 1 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4. Nee, ik heb deze echt niet. gewoon hele gedoe. als jullie zoveel protest hebben tegen deze maat, of vind ik dat jullie het echt moeten proberen? Als er zoveel protest is, dan, dan zit er ook nou, iets. Uh... Ik, ik ga het proberen, let op. Ja, hij is ook niet helemaal goed. Uh... Nee, hij zit niet goed, hè? Er zit een... Uh, Hij een mooie in. vertraging ja, zit naast, erin. He? Ja, ja. Ja. Maar ja. het wel regelmatig. Maar, maar ik ga ja, dat proberen. denk je. Er zit inderdaad een mooie vertraging. Raad. Laat Guus het even proberen. Je, doe jij het proberen ja. of ga ik het doen? Uh, doe jij het nu, Guus. Dat ding is okay, weer. Hij, nee, maar ik, ik wacht even tot ik zie. Ik heb een ritme. Maar ik voel het niet. Ik heb een ritme. Maar ik hoor het niet. Ik, ik heb een ritme. Een ritme. ritme. ritme zit net tussen. Ik hoor het niet. Heb jij een ritme? Ik heb een ritme. Maar is het dit ritme? Het is niet dit ritme. Uh, maar het klopte even wel. Het klopte even wel. Het klopte even wel, Hans. Je deed het goed. Wel. Het klopte even Even klopt het gewoon. Applausje voor jezelf. Nee, want ik was maar een gedeelte van het trail. De rest was. eh... Uh... <lacht> Mooi hè? Ik vind het maar moeilijk. Ik vind het niks, eh. Uh... Nee, dit is wel een beetje uh, soort van, uh, de hand. een soort van. Ik ga een randje ofzo. Hij nee, doe even een ding, doe het even op een beetje normaal, eh uh, om. Bepaald de hand van het lot, hoe we doen en zijn. Dat we eerst de coupletten zingen, dan het refrein. Dat we een brug zoeken. Steken de rivier. to say. Ja, heel consistent, hetzelfde uh, ja. niveau blijven zingen. Ja, ik moet zeggen dat ik ook wel een beetje geïnspireerd was door uh, Leonard Oi. Cohen, de manier waarop hij oh, zegt. Ja, mm. Als je dat hoge niet meer zo goed raakt, dan kun je het ook op die manier nog. Zo, so you look so much older, you're famous. You're rest, rest in cool. peace, by the you're way. Het is je ouder. Mm. What can I tell you, my lover, my killer, what can I possibly say? Of oh, alleen, oh, alleen, alleen, ik... alleen dat onder je vrein van... I uh, guess I forgive you, I'm glad you stood in my way. Komtje You saw... Oh nee. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her baby. She stumbled to the kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew her Zou je die hele tekst moeten Ja, Ja, ja, is Ja, ja, ja, ja, ja. ja, dat komt. Ik, ik heb hier al... Ik heb hier geen een probleem. Want het is allemaal gewoon. Ja, ja, ja. Ja. Ik denk radio op de een of andere manier. Want Het schijnt allemaal door elkaar te lopen. Ik had een huis. En dat heb ik niet meer. Ik had een thuis. En dat ben ik niet meer. And the water, under the I was the there was a secret core, then Jesus played. Het bruggetje komt ja, zo en het zal je niet stoeren. Stappen we even over het bruggetje heen. En wat gebeurt er dan? Dan gaat het gewoon verder. Want... Under the bridge downtown Here's <middels> where I drew some love Under the bridge downtown I could not get enough Under the bridge downtown It's where some drewsome breath under the bridge downtown town. I could not get enough under the bridge downtown town. I brought some love under the bridge than town. Could I get enough under the bridge downtown town? It's where I drew some love, under the bridge downtown town. It's where I drew some love. Ooh. Downtown. I could not get enough Under the bricks downtown It's where I drew some blood Under the bricks downtown I could not get enough Ik hoop dat jullie kinderen nu te bed liggen en niet meeluisteren. Ook niet via hun eigen tv, radio of internetverbinding. Daar dit een liedje betrof over een dame die uh, zelf uh, wat bloed uh, onder... Nou, ik zal het je maar uitleggen. Nee, ja, doe, maar niet, Was gewoon een nee doe maar niet, Gries. Een... Nee, Gries. Oké. Okay. Dit is meer van of woensdagavond precies. Ach, maar Loes is gelijk weg. Omdat ze denkt dat het een opname is. Nee, maar wij komen allemaal in aanmerking. Wij komen allemaal uh, in ja, maar, aanmerking. Denkt mee. iemand hier dat het een opname ja. is? Oké, okay, ja, dat, dat, dat, dat is een compliment. Dankjewel. <laughs> Loes, waarom je ben je weg nou? Hey, dit is... Loes, waarom ben jij weg? Ik ken niet. Ik mis je nu al ergens dichtbij hier. Hadden wij een verbinding op afstand. Loes, waarom ben je weg? Loes, waarom ben je weg? Ergens mis ik jou toch, oh... Sokken in mijn etels. Bad sokken. Goed te warm. <laughs> maar Loes, ik mis de verbinding. En ik mis jouw verbinding. Oh Loes, waarom ben je niet bij ons nou? Ik ingepikt door iemand anders hoop ik dan, want wij dromen samen, dromen samen. Niet zeggen is stil met mij. Die houdt van doorkijk, <laughs> Maar, maar ze, houdt evenrijf, van even, ze houdt niet van sokken in bed. Zou het niet van <laughs> sokken in bed. <laughs> <laughs> ze houdt niet van sokken in bed. Niet van sokken in bed? Sokken in bed is juist geil, Loes, bed, Kom op. Vind ik, ik vind in bed moet je alles toestaan. Ik, ik vind het heel spannend, juist sokken. Ja, ik ook. Als je ja, het ja. maar uitspreekt. Ja, en ik vind eigenlijk, in bed is alles toegestaan. Als je het maar uitspreekt. In bed mag je ook je kleren aanhouden. <laughs> als je het maar uitspreekt, Frank. Ja. Ik hou gewoon mijn kleren aan vanavond. Maar je mag ook je kleren aanhouden. Maar het is ongelooflijk spannend als je dan zo naast elkaar ligt met je kleren aan. En je kijkt elkaar aan en je betast elkaar en je bevoezelt elkaar een beetje. Maar dan wel met je kleren aan. En dat is eigenlijk nog veel spannender als is ook ook een uh, definitie van een uh, mooie vrouw. Die toen die veel spelen. die zagen we altijd bij als een. schooljuf. Wat vond hij dan het meest sexy? Een schooljuf? Een schooljuf. Een schooljuf? Een schooljuf. Ja. Een schooljuf vind ik zo ja, dan, Weet je nog schooljuf? De eerste schooljuf. Dikke, mm -hmm. het heel laag of juist hoog. Ankie denk ik School. Eerste kleuterschool. Oh ja, ik was... Eigenlijk in, in, in kleuter was ik nog onbewust. Ik ben zes jaar. Toen ben ik wakker. En eigenlijk had ik al leef, het zo was Het is mijn zesde. Dat heb ik ook. Ja. Oh, ja. Maar daarvoor had ik nog wel... Ja, schoolje. liefde en steun nodig. En, en, en aandacht. En vrouwelijke aandacht. Ik heb nog steeds liefde en steun en vrouwelijke aandacht nodig hoor. Ja, maar... Jij niet? Nou, maar... Dus ben je al zo oud? Nee, nee. Ik kan, nee, maar dat is echt iets. Je met een oud-dom in maken, dat je wat zonder. En, uh, kan jij zonder liefde? Nee, nee, op termijn niet. oké. Okay. Op, op, op het moment. kan ik dat nooit, hè. Alleen zijn. En voor mezelf houden. Dat kan ik nooit. Dat nog steeds moeilijk, hoor. Het ligt nog steeds Ja, ik ben misschien jong, hè. Dan scheelt dat. Ja, nou, toen, toen jongens komt helemaal niet altijd met mensen om me heen, en ook altijd de herrie, want ik weet ik nog, ging slapen, motorhead, had ik zo'n basversterker gekocht, en zo, ja, 250 watt, zo versterken, en dan deed ik dan mijn kz recorder, moet je, je voorstellen, met een tape train en toch gewoon zo'n op je mono. En dan deed ik, had ik wel iets gevonden, dat ik dus die, die kz kon verbinden met mijn basversterker van 250 watt, en dan zet ik hem op 10, met motorhead, en dan ging ik slapen ben ik rustig van, jongen. Ja. Echt rustig. Net als ik heb de nog een paar ja, voor. Nou, nou kan het niet meer goed. Vroeger kon het wel. Ja, ja, dan kon je gewoon ergens wonen. En 250 watt wegblazen. En er kwam niemand klagen. Maar die tijden zijn voorbij, jongen. Hoezo? Ga ik nou al klagen als je fout verkeerd de staat? Dat was vroeger niet. Nou, goed. Je moet niet vasthouden aan het verleden. Dat vind ik ook. We ja, gaan schrijven. door. We gaan door. We gaan door. We vanavond ook We dus gaan zeg door. We gaan door. We gaan door. We gaan in de gaan in door. De dus we gaan door. We gaan door. We gaan door. We de door. We gaan We daar zin in hebben. Want wij zijn de jeugd, we mogen alles wat we willen we En dansen wij de salsa, ja, als wij dat willen En als jij wilt, ben je ook de jeugd okay. in je hoofd dankjewel, dankjewel. Je bent zo oud als dus je wil, nou geloof mij Voel het stromen, het mag, het is de Samba als het Samba dansen, dan dansen wij samen Samen en allemaal Zoals je wil, wat je wil Ook al is het gek nou Ook al is het gek nou Ook al is het gek, we dansen Samba samen Als je zo jong bent, als je voelt nou Ook al is het Ook we dansen samen Stappen is het wat je mij wil zeggen Wat het altijd zal zijn Wat het was en zal zijn Nou, ik dans de Samba Oh, ik dans de Samba Oh, ik dans de Samba Oh, ik dans de Samba Oh, ik dans de Samba oh, Dan is je met mij de Samba Oh, ik dans de Samba ik ben wel tevreden dat uh, André van Duin uiteindelijk als een serieus uitvist wordt beschouwd. Gaat dat maar? Oh ja. Nee. Even drie. Dat ja, vind Gravity? een Graffiti? Ja, graffiti. Ik heb hier bij mijn Ik ga Maar dan kan je wel leuk mee dansen hoor. Ja. ja. <laughs> Lekker mensen schudden waar je zegt. Ja, probeer maar. Ja, ik denk dat ja, het nu gemaakt is. Ik nieuwe gemaakt. Ik zeg hoe heet het. Want het gaat alleen maar muziek maken. Ik zeg hoe heet het. Hij zegt craft. Het heeft te maken met allerlei Kuipers, dat is terugkom de space. Dat is dus bevangen heeft door de zwaartekracht. Ja, ik kon me goed voorstellen. We hebben allemaal last van de zwaartekracht. Ja. Maar ik, ik zie het liever zo dat ik eraan gewend ben, door de jaren. Ja, ja, zwaartekracht en het is ook weer volkomen onbegrepen kracht. Dat is ook mooi mooie Dat, eh, dat ze eigenlijk niet afkomen. Hoe dat zit met zwaartekracht, Want Eerst dachten we dat zwaartekrachten de waren zwaartekracht, waren aan het planeten. Maar ze blijken door het al heen te volgen. Zwaartekracht. En, ja, ze niet, ja, ze snappen niet hoe dat zit. Ik denk dat er nog een heleboel dingen zijn waarvan nee. ze het niet snappen moeten. Ja, op, op de maand. Bijvoorbeeld onze hersenen. Een heel groot gedeelte van onze hersenen. Is ja, maar het komt wel goed, hè? Gaat wel gebeuren. Zullen we gebruik nemen. Ik heb een droomlaatje. Een droomlaatje. Een Ja. In een wereld, over een wereld, he. waarin uh, mensen geen kop om te kijken niet konden lezen. Dus uh, ze wisten de tijd niet. Ze konden alleen maar tijd aan cijfers aflezen... ...en niet de klok kijken, zeg maar, zoals wij geleerd hebben. En ze konden ook niet lezen. Ze konden alleen plaatjes kijken. Ze snapten alleen plaatjes. En ze konden niet lezen. En dan was het dus een soort van, van volk opgestaan. Een heel verheven volk. Die kon, die kon lezen en die klok kon kijken. En dat was de nieuwe... De nieuwe intellectuelen, de nieuwe elite, dat, was dus, dat waren de mensen die klok konden kijken en woorden konden lezen. Ja, ik niet meer woorden, hè? Dus, dus niet zomaar een paar woorden, maar die mensen die konden, die konden bladzijden achter één. dus drie, vier bladzijden achter één, woorden lezen. Die mensen bestonden en ook mensen die klok konden kijken en dat is ook fantastisch. Want die kon ik op de klok kijken. Kon hey, maar wacht even, wacht, wachten. Ja, ik wou Hoor. wel zeggen, ik zou het missen als ik het niet kon doen. Even hey, een test, even een test. Jullie hoeven er niks voor te kunnen. Alleen maar even kijken. Ja, Je kan het, je kan het, je kan het, je kan het. Wat nee, je niet vanzelf. Nee, niet vanzelf. Er dus zijn heel veel mensen die kunnen helemaal. niet klok kijken. Ja, en heel dat. veel mensen die kunnen niet lezen. Vanaf het moment dat iemand mij zei: dat is een klok. Kon ik klokken. Ja, ja. Ze zei ze ook, ik weet nog goed. Maar de tijd, maar heb ik nog steeds helemaal Jaap, geen... Jaap, zegt ze, zegt ze, Jaap, zo moet je veten strikken. Nou. Zo strik ik. Oké, okay. wil, wil je zien hoe ik strik? <laughs> nee. Dit is wel leuk, als, als mensen even willen kijken. Veten strikken, strik, strik. Veten strikken, nou kom op. Dit is echt gewoon... Uh... Nee, ik kan het niet. Nee, nee, ik heb het nee. nooit geleerd. Nee, nee, nee, het is Leuk. <laughs> Dit is voor voor gevorderde. Hans, let even op. Strik je vet. Hans, let even op. Kijk, ik doe iets dat is overbodig, dat hoef je normaal nooit te doen. Maar dit zijn toevallig hele lange veters. Oh, ja, okay. Dus je doet zo, ja. je pakt deze, je doet dit, ja. heb je weer hetzelfde gedaan als net. Ja. En dan pak je deze beet doe je deze hier, pak je die daar, pak je die ja, daar. Dat kan ik niet. Kijk net op. Nee, dat is natuurlijk nee. een stukje Dit kan Hans ook niet? Ja, een gogeltruc Het is gewoon een gogeltruc. De Deze kan Hans ook niet. Is een gokkeltruc. Nee, die die, de, die, de, die de heeft hij van zijn ouders, ouders geleerd. Nee, maar, nee, maar dus, misschien dat is, dat is het zo. Ouders. Jij behoort tot de vooruitstrevende avant-garde, de voorste avant-garde, de avant-garde. -avant mensen die kunnen strikken op een persoonlijke wijze. Ja, dus want. Er zijn al meer mensen die kunnen strikken. Het zijn op zijn minst een stuk of tien, zeg maar. Die kunnen Strooters, strikken. Die kunnen ook strikken. Ja, maar dan heb je misschien ook nog mensen die kunnen op persoonlijke wijze strikken. Nou, die zijn dus echt de, de voorhoede van de voorhoede. Ik heb nog uh, een. Oh ja, ja, das. Kunnen we ook nog dassen? Nee, echt. Kijk, dit is mijn persoonlijke strik. Dit is mijn liefste. Liefst, mijn persoonlijke strik. Nee, Dubbele dit, is, dit is de vorm. voorkant. Nee, dit is de voorkant. Oh. dan? Hey. <laughs> wow. Ja, nee, als je het er toevallig over hebt. <laughs> ja. ik, ik heb toevallig voorbeelden bij de hand. Ja, je, ik, hebt de je hebt me gestrikt. Ik heb ze allemaal. Ik heb al, allerlei types. Ja, Alle, maar goed, zeg. Kan je das strikken? Dat is ook een vaardigheid. Ja, maar ik kan het strikken. Uitsterven. Maar, maar deze vind ik dus eigenlijk tot nog toe de mooiste die ja. ik heb. Nee, maar jij hebt een, in een vergevoerde stadium bereikt. Ik zie het al. Je kan hem waarschijnlijk ook lezen. En je kunt. Waarschijnlijk ook klokkijken. Ja. Nou, daarmee hoor je dus tot de voorhoede van de mensheid, de, de intelligentia. Je moet oppassen, want er komen tijden dat ze die mensen gaan opsluiten. Hè? Want dat is helemaal Kijk, geen goed. Ik, ik zal je vertellen dat als Nederland in oorlog komt, dan sta ik toevallig op een ongelooflijk uitverkoren lijstje. Ik word namelijk gelijk ik, opgepakt. Ja, ik ben gewoon een soldaat. Nee, maar ik word gewoon opgepakt ja, gelijk. Jij ja, bent uitzonderlijk, jij bent nee, het, politiek het bezig. Is, het voordeel is, ik word dan ook gelijk bevrijd door de vijand. Ja, nee, ja. door de vijand. ja Willekeurig, willekeurig wie, de vijand wie de vijand is. Willekeurig is wie de vijand ook is, weet je wel. Ik ga ervoor. Ik ga er gewoon voor. En dat is volgens mij mijn opstandige in, uh, ja. innerlijk, denk ik. Maar krijgen we nog een soort universele vrede? Ja, ja die hebben we nu al. Oh, hebben we al? Ja, echt. En die oorlog zien we over het hoofd. Er is allemaal oorlog. En er zijn allemaal mensen die op elkaar willen schieten. Maar ik heb er helemaal geen zin in. Nee, ja. Dus ik doe gewoon niet mee. Oh nee, oké. Okay, goed, ja. Nee, dat is een uh, goed begin. Ja, waar je begint, waar je bent. Dat je daar niet oorlog doet. Ja, maar stel je voor dat ik nu uh, ga stemmen. Ja, nee. dat is echt Dan ben ik maar... verantwoordelijk voor... Die oorlog Ja, ook. nee, je, moet niet, je maakt me echt helemaal in de war. Als, als jij gaat stemmen, dan begrijp ik er helemaal niks meer van. Oké, okay, nee. <laughs> dat ga ik dus ook niet doen. Nee, dank je. Nee. <laughs> nee. Ik heb, ik heb even een uh, vraagje. Wacht even, wacht even, wacht even, wacht even, wacht even, wacht even, Het wacht is eventjes uh, heel belangrijk. Wacht even, het is heel serieus ja. Is dit Ridder Radio? Uh, ja. Ja. Oké. Okay. Hey, dan, dan we de... zijn live, hè? Dan ben ik helemaal content. Ja. We zijn live. En het, je kan punten en punt Kommen. Oh. Maar als je punt komt, dan moet je er wel www.punt voor zetten. En als je nl, dan hoeft dat niet. Oké. Okay. als je punt komt, dan moet je hem ook wel doortrekken. Wat na een tijdje dan. Als je wil komen, moet je echt doortrekken. Dat is gewoon absoluut gewoon... Even een punt terug. Ja, wel doortrekken. Hans, kun jij nog een gooi doen naar Roem, of uh... Ik moet ineens aan een liedje van David Bowie denken. Oké, okay, nou, nou, Maar nee, echt, nee echt, die ga ik echt niet proberen, weet je wel, okay. David Bowie. wat ik niet doe. dat nummer 5, weet je wel. Ja? Nee hoor, ik had iets anders in gedachten. Iets veel eenvoudiger Boos that flows an verder je in de de twee En So many things are uh, what I look at from bones, never up and yeah. down nah. It's no. I, really I really don't know Ja, dat zit je, je je achter de bus rijden. Een. vrij. Een vrij. Kijk ook signaal. Jezus. Ah ja, weet hem. Komt ie. 1 2 17 4 ja. Snow <laughs> every So mad Kijken? Ja, tuurlijk. Geluk, geluk. Even die, uh... oh, dat ik vind het al ons... mooi, dat is ook lang geleden. Dat, Deze. dat voelt ontspannend. ontspannen. Even ademen. Dan even rek en ontspannen. strek. Even. Neem er even de tijd voor hem. Ga even, even ja, zitten. moet ja, lezen. Niet. Goed luisteren. Ja. Tekenen, ik Nooit, dan nooit meer. Het komt nooit, maar dan ook nooit meer goed. Het komt nooit, maar dan ook nooit meer goed. Oeh, het zal het beter worden, maar het komt nooit meer. Er zijn everywhere. Hij lijkt het klauw. Way. ja ik heb geen idee ja mm, yeah, <laughs> <laughs> oh oké okay. en er is een vrijnere vrijn ja en wat je the clouds from up high from all in down yeah. till somehow clouds illusions I recall I it don't know clouds Hello. Dat kan ook, maar zijn er niet begint. Je ja. hebt geen idee, ook, doe maar wat. Owe oh, hippie oh, oh. shit, hè. Oh, shit. Ja, zo word je in één keer geïntroduceerd. Ja. Ben je ook een hippie? Oh shit, yes. Ja. Eindelijk. Je bent een hippie. Yes. Maar ja, Johnny Mitchell was wel... Een van de hippies die gewoon mooie nummers heeft gemaakt. Dit is van Carly Simon. Mm. Johnny Mitchell, mm. man. Dat nummer, both sides. Hey, hey, hey, er zijn heel veel yeah, mensen yeah, die well, het hey, getovert hey, hebben. Hey, onder Roger Mose. Carly Simon us, says: Tuurlijk, the, the, the same the as the Johnny, the Johnny Mitchell. Everything so green, greener than you ever seen. Okay. Something in the air beside the atmosphere the object oh, okay. of the action is becoming clear. Dat is lang geleden. I want you, I want you, I want you so, I want you so. It's an obsession. <laughs> <laughs> Sprak hij tegen. Ja, dat was even ophouden. Hmm. Lekker stuk. Mooi stuk. Ja, het is een hele mooie trommel? Lekker stuk. Ja. ja. Die mm, ik? ben niet zo goed met ritme, maar ik probeer het altijd. Okay. Laatst had ik last van de diarree. Broeke poepen, kakken poepen, Ik liet een scheet en ik kwam met hem mee. Broeke poepen, kakken poepen, strand. Sinds die nou is die Krinsby kampachtig gesloten. Broeke poepen, kakken poepen, strand. Bang dat het naar buiten komt, gespotte. Broeke De broeken, poepen, kakken, poepen, snapen. En daarmee het wil.